Het adres is The Willows, Arbor Drive, Westtown. Kan er iemand komen? Alsjeblieft, ik weet dat het al laat is. Maar het is dringend. Alsjeblieft, komt u snel. Ik ben wanhopig. Grafschennis. Een hoorspel geschreven door Robbie Wingfield en vertaald door Ilko Zwart. Regie: hier Mijn naam is Colby van Ace Detective Bureau. Oh. Ik, uh, ik hoorde uw boodschap op een antwoordapparaat. Ja, oh godzijdank dat u er bent. Hoi. ik werd zo langzaam hand. Ik doet de buurtje jas uit. Graag. Ik dacht even dat ik bij het verkeerde huis was. Er branden nergens licht. Ja, ik moet alle gordijnen dichtlaten, anders dan blijft hij naar me kijken. Wie? Mijn man. Oh, ik begrijp uh, het. Ja, we gaan naar de zitkamer. Deze kant uit, alstublieft. Ik, uh... Wat is het? Ruikt u niet? Nee, nee, niets bijzonders. Ik word toch niet maar, gek? Ik, ik, maar, het, het is er toch? Wat zou ik dan moeten ruiken, mevrouw? Sigarenrook! U ruikt toch ook sigarenrook? Ja, nu u het zegt... Een vleugje, misschien? Godzijdank. Ik begon al te denken dat de politie gelijk had. De politie? Ja, ze zeggen dat ik me dingen inbeeld. Maar gaat u toch zitten? Dank u. Wilt u iets drinken? Cognac? Whisky? Een whisky graag. En wat kan Ace detective bureau voor u doen, mevrouw Venden? Is iemand buiten bij het raam? Nou, dan uh, kijken we toch even. Wees u voorzichtig. Ik, ik, ik doe het licht uit, dan, dan kan hij ons niet zien. Nou, mevrouw Fenton, er is daar niemand. Daar komt u zelf van kijken? Uh, nee, nee, nee, doe toen die gordijnen dicht. Doe die gordijnen dicht! Nou, eh, uh, gezondheid. Ja. Meneer Colby, gelooft u dat doden uit hun graf kunnen opstaan? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. U zei dat het iets te maken heeft met uw man? Ja, hij is steeds in de buurt van het huis en dan kijkt hij naar binnen. En vanavond is hij binnen geweest. Mm hm u heeft die sigarenlucht toch ook geroken? Hij wil me iets aandoen. Ja, maar u had het over de politie. Ja, maar ze willen me niet helpen. Waarom niet, mevrouw Fenton? Mijn man is dood. Dood? Drie weken geleden gestorven. Nou, eh, wat heb je gedaan aan die mevrouw Fenton van gisternacht? Prachtige vrouw, begin dertig, perf. Een perfect figuur, maar een absolute en complete tijdverspilling. Wat bedoel je? Je hebt de zaak toch aangenomen? Zeg me niet dat jij de zaak hebt laten lopen. Ze wilden dat we de man zoeken. En? De man is al drie weken dood en begraven. <laughs> nou, dat maakt het alleen maar makkelijker, nietwaar? We weten waar we moeten zoeken. Luister, volgens haar loopt hij om het huis heen. kijkt door de ramen en rookt sigaren. garen. Het arme wijf heeft een psychiater nodig en geen privédetectief. Jij bent degene die een psychiater nodig heeft. Als een klant wil betalen, nemen wij de zaak aan. Het kan me niet schelen hoe idioot de opdracht ook is, hè? Nou. Pak je jas, we gaan. Wijn. Een betalende klant ontmoeten. Weet je wel, over de zaak worden. Waar? Die nou, weggelopen bankbediende. We gaan een kijkje nemen bij zijn oude, grijze moeder. Ze heeft opdracht gegeven om hem te zoeken. De rest vertel ik je wel in de auto. Tony? Ik ben niet doof. We zijn weg. Oké. Okay. Ik zal je iets vertellen over die bankbediende. Zijn naam is George Warren. 29 jaar ongehuurd en werkt op de computerafdeling van Bennington's Bank. Volgens zijn moeder heeft hij niet één gebrek. Gokt, drinkt en rookt niet. Leest geen opruimende kranten. Hier, rechtsaf. Meisjes? Niks, geen meisjes. Kennelijk erg gelukkig met zijn saaie baantje bij de bank. Maar zo'n drie weken geleden sloot hij zijn bureau, Wandelde de nacht in en sinds die tijd is er niets meer van hem gezien of gehoord. Vonden we hij alleen? Nee, hij is een oude moeder. Zij heeft ons aangenomen. Een dagelijks voorschot plus duizend ballen als wij hem gezond en wel terugvinden. Daar woont ze. Hier, ja, verkeer bij die rantaarn Hebt u nog nieuws, meneer Gold? Tot nog toe geen zekerheid, mevrouw, maar ik ben iets op het spoor. Oh, er is hem iets vreselijks overkomen, ik voel het. Hij zou nooit wegblijven zonder bericht. <lacht> hij, is, hij is vast dood. Kom, kom, kom. Uh, u moet zich niet zo laten gaan. Het kan van alles aan de hand zijn. Hij kan zijn geheugen verloren hebben. Ja, misschien zwerft hij enigszins rond. Hopend en biddend dat zijn geliefde moeder doorgaat met het betalen van de toegewijde mensen die hem zoeken. En uh, over geld gesproken, u bent er niet vergeten dat u over de afgelopen weken nog moet betalen? Wat is, er wat, wat is er aan de hand? Ik kan u niet meer betalen, meneer Kool. Pak je cake. Uh, u hebt al mijn spaargeld al. En ik heb een pensioentje nodig om van te leven. Ik, ik moet u vragen de zaak op te geven. Uh, ja, wij doen dit werk niet alleen maar om geld te verdienen, mevrouw. Uh. Uh, voel jij je niet goed, Corrie? <coughs> Jawel. <coughs> Ga hoor. Gaat, gaat ja. Het geluk van een cliënt betekent voor ons veel meer dan geld, mevrouw. Wij zullen deze zaak oplossen en u niet meer om geld vragen. Oh. U bent een goed mens, een, een heilige. Mensen noemen mij vaak zo, mevrouw Woon, maar in alle bescheidenheid moet ik dat afwijzen. Geen enkele man, mevrouw Woon, loopt zomaar weg van zo'n mooi huis en ontzettend zulke heerlijke keek. Hij is zijn geheugen kwijt, zet het mijn woorden. Oh, ik hoop zo dat u gelijk hebt. Nog een stukje keek? Nee, nee, nee, nee dank u. Ik moet een beetje aan de... De Mevrouw Warren, hoe lang werkte uw zoon al bij die bank? Uh, twaalf jaar, sinds hij van school af is. Uh -huh. En wat gebeurde er op de dag dat hij verdween? Vrijdag de 17e? Er is niet veel te vertellen. Hij ging om 17 minuten over acht naar zijn werk, zoals altijd: met zijn tas, zijn paraplu en zijn lunchpakket. Tot vanavond, man, zei hij. Hij ging weg. Ik heb hem daarna niet meer gezien. En uh, hoe laat was hij meestal terug? Oh, dat veranderde nooit. Zomer, winter, regen of zon. Hij kwam altijd om twee minuten over zes door die deur op de seconde precies. Je, je kon de klok erop gelijk zetten. Maar toen, toen het half zeven was en ik nog niets van hem had gehoord, ben ik naar de politie gegaan. Oh, en wat, uh, wat zei de politie? Ze zeiden dat George een volwassen man was. En als hij me wilde verlaten, dan was dat zijn eigen keus en geen politiezaak. Typisch politie, hè? Gelukkig werken privé-ondernemingen zoals ons detectivebureau anders. Jawel, maar uh, maakte die zich zorgen? Uh, overspannen misschien? Och, een, een beetje gespannen, maar, maar niet ernstig. Ja, uh, wat deed hij s'avonds meestal? Thuis. Luisterde naar zijn platen of was met zijn computer bezig. Maar de laatste tijd ging hij ook vaak naar zijn club. Wat voor club? Zijn computerclub. Dat was zijn hobby en zijn werk. Hij werkte op de bank met computers. Ja. Uh, ik wil graag dat mijn collega de kamer van uw zoon ook even bekijkt maar vooral... Nee, Nee, maar nee, nee. Doet u geen moeite. Ik, uh, ik weet... okay. Dit is het. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar, maar, maar wat voor spelletje speel jij? Huh? Ja, wat, wat is al dat niet alleen voor geld, werken, gedoe? Om de oude dame te helpen. Ik ben geen berekenende uh. geldwolf. Nou, kijk eens naar deze computer. Is het geen schoonheid? Deze dingen kunnen in een flits de meest ingewikkelde berekeningen uitvoeren. Kijk, ik zal het je laten zien. Ik zal hem iets uh, moeilijks laten doen. 12 maal 12 is 143,99989. Nou, dat is een verrekte dichtbij. Vertel mij wat, voordat ik bij jou kwam, werkte ik al lang met uh, computerprogramma's. En uh, nog niet zo lang geleden ook. Maar. Wat ben jij van plan? Doe de deur dicht. Jij wilt detective worden, hè? Uh -huh. Gebruik je verstand dan. Het staat vlak voor je. Hier. De computer. Precies. Een bankbediende. Fraude yes. per computer. Je yes. yes. slaat de spijker op zijn kop. Nou, daarom is hij er van door. Hij belazerde de bank. Nam het geld en verdween. Kun je dat bewijzen? Bewijzen. Een goede detective heeft geen bewijs nodig. Intuïtie, dat heb ik. Intuïtie. Oh, ah, maar Ik had het de buurt van die zelfgebakken cake moeten blijven. Hè. Als hij iets achterover had gedrukt, dan zou de politie hem zoeken. Ze zo zouden deze kamer binnenstebuiten hebben gekeerd. Hoeft niet. Luister, banken willen niet dat de mensen hun vertrouwen in het computersysteem verliezen. Nou, ze kunnen wat verlies best hebben. Die houden hun mond wel dicht. Oké. Okay. Je hebt geen bewijs en je hebt me niet kunnen overtuigen. Maar laten we aannemen dat je gelijk hebt. Waarom zoeken we hem zonder er honorarium voor te vragen? Stel dat wij hem vinden... Dan zou hij er waarschijnlijk best een behoorlijk bedrag voor over hebben. als de bank zijn adres niet te weten komt. Ah, afpersing bedoelde. Helemaal niet. Een daad van barmhartigheid. Zijn oude moeder zou het niet overleven. als hij achter de tralies kwam. Jij bent te goed voor deze wereld. Heer, ik dacht dat je zei dat woorden niet roken. Wat is dit dan? De peuk van een sigaar. Hè? Waar lag dat? In zijn prullenbak. Recht terug, Sherlock Holmes. Het is trouwens tijd om te vertrekken. Ik heb een opdracht voor je. Wat voor opdracht? Ik vertel het je wel in de auto. Ah, sorry. Is er nog wat? Nee, natuurlijk niet. Voor de laatste keer, ik doe het niet. Je uitgever, politieman, is strafbaar. Het is doodsimpel. Jij gaat naar de bank en zegt dat je resorgeur Coby bent. En als ze dan naar mijn legitimatie vragen? Nou, dan laat je deze kaart zien. Wat voor kaart? Ja, nou, alsjeblieft, hè. Nou, voorzichtig. De lijm is nog nat. Ik heb de foto uit je paspoort gepikt. Wat? Nou, rustig, hè? Wapper met de kaart onder hun neus. Ze mogen hem niet te nauwkeurig bekijken, hè? Het kind kan er was doen. Hoe oh, ja, als het zo eenvoudig is, waarom doe je het dan zelf niet? Kan niet. De directeur kent mij. Verleden week was ik nog op zijn kantoor. Heeft hij toen je checkboek in beslag genomen? Mooi, hoor. Leuter maar van mijn privézaken tegen Jan Allemant. Oh, sorry, hoor. Ik zeg tegen de directeur dat Warrens moeder aan de politie gevraagd heeft een onderzoek in te stellen naar de verdwijning van haar zoon. Nou, ondertussen kom ik binnen en eist de directeur te spreken. Hij laat je alleen in zijn kantoor en jij hebt alle tijd om in zijn personeelsdossier te kijken. Ik wil weten hoeveel Borgen we heeft gepikt. En of er een aanwijzing is waar wij hem kunnen vinden. En als de directeur terugkomt terwijl ik in zijn vertrouwelijke dossiers kijk? Ach, dat gebeurt niet. Ik hou maar de praat tot jij de deur open doet en naar buiten kijkt. Maak je geen zorgen. Het is een makkie. Ik maak me geen zorgen. Ik doe het niet. Waar is die schoft? Ah, daar ben je weer. Ja, hier ben ik weer, ja. En waar was jij? Die bankdirecteur, die betraft me op hete daad. Want oh, daar kon ik niks aan doen. Jij had de deur in de gaten moeten houden. Wat? Jij zou hem bezighouden tot je een teken van me kreeg. Ik moest snel maken dat ik wegkwam. Dan kwam ik naar binnen die ik niet wilde zien. Is me te snel van de recherche en kan me niet of zien. Een, een, een politieinspecteur, Jij vlucht en laat mij in de steek? Met een vervals legitimatiebewijs, snuffelend in geheime dossiers van een Rust, bank. Rustig, jongen. Het is geen misdaad, hè, om in iemand paparazzen te kijken. Nou, meneer Cool, je voordoen als politieman om de zaak te kunnen bedriegen is een misdaad. Nou, heb ik jou wat gevraagd? Ga aan je werk, hè. Zo, en uh, wat heb jij in dat dossier gevonden? Niks. Hij kwam veel te snel terug. Oh, ik heb een uh, adresseboek hier zo uh, achterover weten te drukken van Warren. Wat een vondst, hè. Net zo bruikbaar als je sigaar, maar ja. Hé, hey, Nolly, kom eens hier. Neem je telefoon eens op. Hé, hey, als het over geld gaat, ben ik er niet, hè. En je weet niet wanneer ik terugkwam. Hé, hey, detectivebureau. Een ogenblikje, alstublieft. Colby, het is die mevrouw Fenton. Ze zegt dat het dringend is. Hey, hey, hey, hey, wacht even, wacht even. Fenton, is dat de vrouw met het wandelende lijk van ja, een man? Ja. Uh, met dat grote dure huis en die bel wil betalen? Jawel, maar... Uh, uh, geef me hier, hè. Hallo, mevrouw Fenton. Natuurlijk begrijp ik het. Wij komen direct u. naar u toe. Vannacht heb ik weer gezien? Toen u weg was... U zag uw overleden echtgenoot. U denkt zeker dat ik gek ben, hè? Natuurlijk denkt u dat niet, mevrouw Fenton. Het ontbreekt hem alleen een goede manier. Ik. ik weet zeker dat ik hem gezien mevrouw heb. Mevrouw Fenton, uw man is dood. Hoe kan u dood zijn als mevrouw hem gezien heeft? Ik weet zeker dat wij hem voor u kunnen vinden, mevrouw dat kost tijd en geld. Mm -hmm. Onze laagste tarief is 350 per dag exclusief. Onkost. Geld speelt geen rol. Oh, het zal ons genoegen zijn om voor u te mogen werken. Een klein ondergeschikt puntje. Meestal vragen wij een aanbetaling als blijk van goede wil. Zullen we zeggen 500? Ja, ja ik, ik haal even mijn checkboek. Charmante dame. Kunnen wij in vredesnaam een dode zoeken? Je mag geen geld van haar aannemen, dat mens is overspannen. Als het haar nog gelukkig maakt om iemand te betalen die op zoek gaat naar haar lieve overleden echtgenoot, ja, wie ben ik dan om dat tegen te houden? Er is vandaag de dag al zo weinig geluk op deze wereld. Laat het toch! Daar komt ze. Op wiens naam zal ik hem uitschrijven, deze cheque? Uh, uh, uh, maak u er maar van uh, aantoon door. Ah, uh, ja. Zo. Alsjeblieft. Uh, dank u. Goed, nou. Eerst moeten we alle gegevens verzamelen. Noteert u meneer Colby? Zeker, meneer Gold. Hij kijkt naar me. Hij staat altijd buiten en, en kijkt naar me. U ook? Nee, nee, nee. Overdag verbergt hij zich. Maar vannacht zal hij er weer zijn. Ik, uh -huh. ik, ik ben zo bang. Hij geeft mij de schuld. Ik weet het zeker. De schuld van wat? Van zijn dood. Ik, ik had hem kunnen helpen, maar ik, ik wist het niet. Uh, hoe is uw man gestorven? John. John was beleggingsadviseur. Uh -huh. Moment, uh, als u is. Dank u wel. Hij, hij beheerde grote sommen gelds voor zijn cliënten. Maar hij heeft dat geld gebruikt om te gokken en dat, dat verspeelde hij. Uh -huh. Hij probeerde er weer bovenop te komen door meer geld te lenen, maar, maar dat verloor hij ook. Het lenen bedoelt u dat hij uh, dat geld gestolen heeft van zijn klanten? Ja. Zijn grootste klant ontdekte het en, en dreigde met de politie als hij dat geld niet onmiddellijk terugkreeg. Uh -huh. John zag geen kans om aan zoveel geld te komen. Hij, hij ging naar zijn studeerkamer, pakte zijn geweren. Oh. Om hoeveel oh. geld uh, ging het? Oh. Iets van een half miljoen, drie kwart. Ja, maar dit huis is toch ook wel wat waard? Ik bedoel, uh, waarom, waarom verkocht hij dat niet? Uh, omdat het zijn huis niet was. Oh. Nee, het is van mij. Hij wilde dat ik het verkocht, maar dat, dat heb ik geweigerd. Mm -hmm. ja, ons, ons huwelijk was afgelopen, het was, het was over. Ik had nooit gedacht dat hij zoiets zou kunnen doen. U moet zichzelf niet de schuld geven. M mijn man geeft me de schuld. Hij heeft een bericht achtergelaten, vol met dreigementen, vol, vol haat. Ik, ik heb het niet aan de politie verteld, maar het staat hier op een, op een, op een cassettebandje... Mm -hmm. Ik zal het u laten horen. Ja, graag. Jij kring. jij gemeen kring. jij hebt mij ertoe aangezet. Als er een leven na de dood is, dan kom ik je opzoeken, hoor je me? Ik zoek je op. Hij is de afgelopen nacht weer hier geweest. Hij was hier in huis. Waar? Komt u mee? Dit is de studeerkamer. Hier. Hier heeft hij zelfmoord gepleegd. John, John zat hier altijd met zijn computer te knoeien. Uh -huh. hij, hij was een, een genie, een wiskundig genie. En uiteindelijk bleek dat diefstal voor hem de enige manier was om aan geld te komen. Nee, niet, niet dat die gordijnen komen. Spijt me, ik heb hem vanaf daar gezien. helpt u verder. Ik wilde naar bed gaan. Toen ik langs deze deur liep, hoorde ik een, een krakend geluid. Het, het geluid dat die draaistoel maakt als John erop zit. Ik keek naar binnen, maar... De kamer was leeg. Toen hoorde ik iets, iets, iets van gekras achter die gordijnen, alsof iemand van buiten naar binnen wilde. Ik, ik wilde weg uit deze kamer, ik, maar iets trok me naar dat raam. Ik rukte ik de gordijnen open eh? en Het was John, aan de andere kant van het raam. De over het glas. Mevrouw Venter, het kan uw man niet geweest zijn. Uw man is dood. Het moet een of andere grapjas zijn geweest die u bang wilde maken. Colby. Ik was vlakbij hem. Het licht scheen op zijn gezicht. Denkt u dat ik mijn eigen man niet herken? Oké, okay, als u het zegt. Als u het zegt. En, uh, en wat gebeurde er toen? Ik liep gillend naar de hal en belde de politie. Twee agenten hebben de tuin doorzocht, maar niks gevonden. Ze zeiden dat ik het me verbeeld. Dat denkt u ook, hè, meneer Colby? Nou, mevrouw. Eh, wacht jij in de auto, Oké. Okay. Ik praat nog even met onze cliënt. Je meldt je daar vanavond om negen uur. Je blijft er de hele nacht. Wat? Ik moet wat? Ze wil bescherming. Jij denkt echt dat de geest van de echtgenoot daarop duikt. Hè? Kijk nou, jongen, het kan me niet schelen op het een geest. Vampiermonster van Frankenstein, of wie ik wat is, onze klant wil bescherming, en die krijgt ze. Zolang ze in staat is ons te betalen. Hey, kijk eens naar die rug Ik krijg eh, vannacht slecht weer. Dit is uw kamer, meneer Colby. Uh, juist, uitstekend. Uh, het toilet is, is hier tegenover op de gang. Mm. Nou, dat vind ik wel. En uh, waar slaapt u? De kamer hiernaast. Dus als achter deze verbinding zitten, is uw kamer? Ja. Goed. Wilt u nog iets eten? Nee hoor. Of misschien drinken? Nee, dank u. Zo, dus het, uh, het boter niet zo goed tussen u en uw man? Nee, als die uh, niet was gestorven, dan waren we gaan scheiden. Bent u al lang privédetectief? Een paar weken. Moet u vaak s'nachts werken? Nee, alleen als het een beroerde opdracht is en als het giet van de regen. <laughs> Dit is dus een beroerde opdracht voor u. Zo bedoelde ik het niet, mevrouw Venten. Ja, als u me niet kwalijk neemt, dan ga ik nu naar bed. Een vreselijk moe. Ja, natuurlijk. En dan maak ik nog één keer een ronde door het hele huis. Hm? Welterusten. Ik denk dat we zwaar weer krijgen. Ja, laat de lucht op. Welterusten, meneer Colby. Mevrouw Venten, wat is er? Hoort u niet? Wat? Hoort u niet? Wat dan? Mijn man. Hij riep mijn naam. Nee, nee, mevrouw Venten. Nee, ik heb uw man niet horen roepen. U, uh, u had vast een nachtmerrie. Nee, luister, ik luister. Hoe lang moeten we luisteren, mevrouw Venten? Siriën. Siriën. Alsjeblieft, zeg dat u het ook hoort. Jillian. Jillian. Het komt, het, het komt, het komt van beneden. U, u wacht hier. Nee, nee, alsjeblieft, laat hem niet alleen. Stoel. Kijk, hij beweegt. Hallo, hier, hier. Daar, daar een, een, vent, een vent bij de, bij de tuinburen. Het, het lijkt wel, het lijkt wel een lijk. John, waarom doe je me dit aan? Wat wil je? Jou, jou, ik wil jou. Oh. Jezus. Mevrouw Fenton. Mevrouw Fenton. Gaat het weer? Wat is het? Waar is hij? Ik weet het niet, maar ik ga het uitzoeken en u, u gaat naar de, naar de zitkamer. Nee, nee, nee, nee, laat me niet alleen. Alsjeblieft, laat me niet alleen. Maar het was mijn man. Hij was zo dichtbij, ik kon hem bijna aanraken. Wie het ook was, het was geen geest. Het was een nee. gewoon levend menselijk wezen. Nee. Ja, geesten laten namelijk geen natte voetsporen na. Goedemorgen, Walby. Morgen, Dolly. Nou, jij ziet er vermoeid uit. Hè? Je hebt gek zeg. Ik was de halve nacht op spookenjacht. Is er nog koffie? Ik zal het zo zitten. Ah, je moet iets voor me doen, Dolly. <laughs> hey, nou, is Colby, wat zie je eruit, jongen? Goedemorgen. <laughs> Hij zegt goeiemorgen. Nou, tot te zien was het ook een goede nacht. <laughs> Als zij nog meer prestaties levert van dit soort, boven onze gewone diensten, dan moeten ze die extra betalen. Wij... wij hebben in gescheiden slaapkamers geslapen. Ik ben zo moe, omdat ik de halve nacht... Achter een spookenpaar gezet. Ja, als het jouw verhaal is, mijn jongen, moet je het maar volhouden. Dolly, draai dit telefoonnummer, want ik wil weten van wie het is, hè. Hoe komt u eraan? Ja, het stond in het adresboekje van Warren. Dat meneer Colby gestolen heeft bij de bank. Het is met rode inkt omcirkeld, maar er staat alleen een nummer en geen naam. Goed. Hij gaat over. Wat moet ik zeggen? Ja, moet ik nou alles zelf doen? Geef hier. Ja, Goedemorgen. Met wie spreek ik? Wie? Een ogenblikje. Jij stomme koe, je hebt het nummer van mevrouw Fenton gedraaid. Ik heb het nummer gedraaid dat u mij hebt gegeven: 28934. Ach jij. Ja, het spijt me heel erg, mevrouw Fenton. Ja, mijn secretaresse heeft een foutje gemaakt. Alle waren naar zijn geld, denk ik dan maar. Ja. Alle wakens naar zijn geld. U bent al drie weken achter met de betaling van mijn salaris. Stil, ik ben aan het bellen. Ja, voor alle zekerheid, wat is uw nummer, mevrouw Fenton? Oh, juist. Ja, ja, ja. Nee, we moeten hier de nummers door elkaar gehaald hebben, hè? Ja, het spijt me. Dag, mevrouw Fenton. Nou? Goed. Mijn excuus. Voor één keertje heb ik het mis en heb jij gelijk. Maar waarom heeft Warren het telefoonnummer van de Fentons in zijn adresboekje? Warren? Warren? Nee, nee, die naam zegt me niks. Kijk eens naar deze foto. Oh ja. Kent u deze man? Ja. Ik, ik heb nooit geweten dat hij Warren heette. Wij zijn hier een paar keer geweest met mijn man. Ja, John deed nogal geheimzinnig over hem. Hij nam hem altijd meteen mee naar de studeerkamer. Hij heeft me nooit aan hem voorgesteld. Maar waarom verdoet u uw tijd met die man? Heeft, heeft meneer Colby u dan niks verteld? Mijn man leeft en is van plan om me te vermoorden. Dat weten we niet zeker. Maar waarom zou hij hier anders midden in de nacht rondspoken? U moet hem opzoeken en hem arresteren. Arresteren is de taak van de politie. Volgens de politie is hij dood. U moet ze ervan overtuigen dat hij nog leeft. Ja, en ho hoe doen we dat dan? Ik bedoel, er was een lichaam en er was een begrafenis. Als het niet uw man in die lijkkist was, wie dan wel? Ja, dat weet ik niet. Maar, maar John was het niet. Maar u hebt het lichaam toch geïdentificeerd? Het, het gezicht was verminkt. Het was onherkenbaar. Uh, had uw man opvallende kenmerken? Littekens of moedervlekken of zoiets. <gat> Natuurlijk, of we kunnen het heel eenvoudig bewijzen. Hij had een, een tatoeage hier, hier oh. boven zijn rechter pols. Een tatoeage? Ja, een, een, een hart met een pijl erdoor en onze initialen, J en G. John en Jillian. Ja, ja dat, dat heeft hij nog eens laten doen vlak voordat we trouwden. Maar dat is toch het bewijs? We hoeven alleen maar naar het politiebureau te gaan en te zeggen dat ze het lichaam moeten opgraven. Ja. Twee heren die u graag willen spreken, inspecteur. De heren Gold en Colby. Zo, Gold en Colby. Nou, laat ze maar eens binnenkomen. Tot u verder hier. Ja, Goedendag. Ja, Ga zitten. Dank u. En waarover wilden jullie mij spreken? De fenton zelfmoord. Wat? Ja, we zijn hier in opdracht van onze cliënt. Mevrouw Julian Fenton. Is ze een klant van jou? Ja. Heeft dat arme mens nog niet genoeg geleden? Moeten aanscheren als jullie haar ook nog geld afhandig maken? Ik heb ernstig bezwaar tegen uw toon, meneer Snel. We zijn op volmaakt legitieme wijze door mevrouw Fenton aangenomen. om de zogenaamde dood van haar ongelukkige echtgenoot op te helden. <laughs> zogenaamde dood? Hoor je dat, brigadier? Zijn. Zogenaamde dood. Wij waren de stomme politiemensen die dachten dat het lichaam dat wij uit elkaar gespat... ...tegen het plafond en op de muren vonden, dood was. <laughs> Hoe konden we toch zo'n stomme fout maken? Waar zijn we eigenlijk op een dwaalspoor geraakt? Ik zou het niet weten, meneer. Ik zou jou eens wat laten zien, Gold. En jou ook, Colby. Dit is het dossier van de Fenton zelfmoord. En om jullie te plezieren, heb ik wat mooie kleurenfoto's. Kijk maar. Zo ziet het gezicht van een man eruit als hij een jachtgeweer met hagel onder zijn kind houdt. Oh, ja. Als je de kamer zo bekijkt, kun je ongeveer zien waar zijn gezicht is gebleven. Dat is Dat, meneer Colby, is het soort zaken waar echte politiemensen, met eh, echte legitimatiebewijzen, elke dag mee te maken hebben. <coughs> en hier is Fenton's zogenaamde overlijdensakte, gebaseerd op het rapport van de patoloog die het lichaam heeft opengesneden om achter de oorzaak van zijn zogenaamde dood te komen. Voor het geval wij stomme politiemensen zouden kunnen denken dat het ontbreken van zijn hoofd de zogenaamde doodsoorzaak zou zijn. Oh. En hier is zijn zogenaamde laatste boodschap. Ja, dank u. Het heeft geen zin. Ik kan niet doorgaan. Dit is de enige manier om te ontsnappen. John Fenton. En het is in het handschrift van de overleden hoor. Dat zijn wij nagegaan. Zegt het autopsierapport iets over een tatoeage op de rechterpols? Tatoeage? Uh -huh. Nee, Niets over tatoeëringen. Waarom? Fenton had er een. Als dat, dat zijn lichaam was, had de patoloog het moeten zien. Wat bedoel je precies met als dat zijn lichaam was? Mevrouw Fenton is ervan overtuigd dat hij maar nog leeft. Nog leeft? Ze heeft zelf het lichaam geïdentificeerd. Ze heeft zich vergissen, Zijn gezicht was onherkenbaar. Voor haar was er nog genoeg van hem over om te identificeren. En ze heeft hem geïdentificeerd. Maar ze heeft hem in levende lijve gezien. Drie weken na zijn begrafenis. Ja, ja. De beroemde geest. Wij weten alles van geesten, wij brigadier. Ja, meneer. Twee van onze mensen zijn laatst op spokenjacht geweest. Die vrouw is niet goed bij de hoofd. Niet te min dat het lichaam wordt opgegraven ter controle van de tatoeage. Is hij er niet, dan is het John Fenton niet. Gooi ze eruit, brigadier. Ja, en luister eens, inspecteur, We kennen onze Gooi ze eruit, brigadier. En arresteer ze als ze zich verzetten. Oh, we gaan al, we gaan al, we gaan al. Maar uh, u hoort niet meer van. En daar wilt u verzekerd van zijn. Ik niet dat u er bent. Hij heeft me gebeld. En hij heeft me weer bedreigd. Wie? Mijn man. Hij zei... Je kan niet elke nacht bewaking hebben. Zodra je weer alleen bent, zoek ik je op. En u weet zeker dat het uw man was? Ja, natuurlijk was hij het. Ik, ik, ik fantaseer dit niet. Wat zei de politie? Ah, de politie wilde niet naar me luisteren. Ze zijn te eigenwijs. Maar u moet ervoor zorgen dat ze me geloven. Ik, ik ben in levensgevaar. Ja, we zullen de politie nooit kunnen overtuigen. Er zijn te veel vraagtekens. Maar als uw man nog leeft, dan is iemand anders dood. Natuurlijk. Er is iemand anders dood. Op welke dag pleegt uw man zelfmoord? Vrijdag de 17e. En op welke dag werd Worm vermist? Vrijdag de 17e. Bedoel jij dat. Waarom niet? Waarom kan het Worm niet zijn? Vertelt u nog eens wat er die avond precies gebeurde, mevrouw Fenton. Ja, het, het ging zo snel. Ik was. Ik was hier in de zitkamer. Ja. John was in zijn studeerkamer. Hoe laat was dat precies? Zo. Zo. Rond zeven uur. Ja. Ik had de radio aan. Uh, Frank Sinatra. En toen hoorde ik ineens dat schot. Ik rende naar de studeerkamer. En daar lag John. Achterover in zijn stoel. Oh, zijn gezicht. oh, oh God. het was verschrikkelijk. Maar u twijfelde niet. Het, het was uw man. Ja. En hij had dezelfde kleren aan. Ja, de, de, de trui en de broek die hij die, die, die, die, die avond droeg. Nou. Hey, wacht de... even, wacht even. Ik ben nog niet klaar. De tuindeuren in de studeerkamer, ja, waren die nou uh, open of dicht? Dicht. Op slot? Nee, nee, niet op slot. Hm. Dus uh, terwijl u in de zitkamer was, kon iedereen vanuit de tuin in de studeerkamer komen? Ja, dat neem ik aan van wel, ja. Nou, uh, laten we eens kijken of het kan, hè. Uw man vraagt Worm om direct vanaf de bank naar zijn huis te komen. Hm? Hij zegt dat het belangrijk is. En dat niemand hem mag zien. Dat hij binnen moet komen door de tuindeuren. Klopt dat tot zover? Ja? Nou, Warren komt binnen, zoals verwacht. Alleen, dan kijkt hij in de loop van het jachtgeweer. Trek deze kleren aan, zegt uw man. En geef Worm de trui en de broek. die hij dezelfde avond gedragen heeft. Worm doet dat. Ga nu aan het bureau zitten. Fenton houdt het geweer onder Worrend's kin. en schiet op zo'n manier dat het gezicht niet meer te herkennen is. Nou, na zijn eigen dood zo'n mooie scène te hebben gezet, opent hij de tuindeuren. Stapt naar buiten en doet de deuren dicht. Maar Fenton, kan het zo gebeurd zijn. Allemachtig. Ja? Ja, maar wacht nou even, wacht nou even. Waarom moest Warren hier komen opdraven? Omdat hij en Fenton betrokken waren bij een grote computerbankzwendel. Dus besloot hij zijn eigen zelfmoord te ansiedelen, wat de politie op een waspel gebracht. En ruimte ze medeplichtige op, die hij toch niet meer nodig had. Zo, als jullie willen, mogen jullie nou applaudisseren. Ach, het zijn allemaal veronderstellingen. Je hebt geen enkel bewijs. Als er geen tatoeering is, dan zou er een bewijs zijn. Maar we hebben toch eerst bewijzen nodig, anders graven ze. Dat lijkt nooit op. Meneer Gold. Ah? Het graf ligt in een hoek van St. Mary's Kerkhof. Mm -hmm. Achter wat bomen. En niet te zien vanaf de weg. Ik hoop dat ik niet goed begrijp wat u bedoelt, mevrouw Anton. U krijgt er 10 mil voor. Alsjeblieft mevrouw. Ja, geld doet er niets toe. 15 mil. Wat was dat? Staunend dat gezond graaf ik. Ik heb het gevoel dat we geluurd worden. is dat niet. Nee, echt. Ik dacht dat ik wat hoorde. Ja, jongen, je mag maar tien jaar ouder. Kom op. He, doorgaan mooi, we zijn er. Ik, ik, ik, ik hoor toch echt wat? Ja, yes, zeur nou niet, man. Oeh, ik zou blij zijn dat zit achter de rug is. Hier, de dus schroeven voor jou, Nee, bij mij. Oh, nee, oh, nee. Ik vind het niet genoeg gedaan heb. Doe wat je gezegd wordt. Jij maakt de schoenen aan die kant los. Die kant deze. Nou, Ik krijg deze niet los, zeg. Hebben. Robby, help me nou zijn handje, hè. Om de deksel weg te schuiven. Kom op. Ja, trekken. Op. Hij zal je niet bijten. Kom. <coughs> Hij zal beetje dood, hè. Nou. Zo, de zaklantaarn. Zaklantaarn, voor zaklantijnen? Uh, zaklantijnen. zaklantijnen. Dat lucht Ik word niet goed, zeg. maar we toch wel. Ja. Hey, zijn ze de linker of de rechter? De rechter. Wacht even. Nee. Nee, daar zit niks. De linker dan. Wacht even. Ook geen tatoeering. Dit is Fenton niet. Zeker weten. Natuurlijk. Kijk zelf dan. Als je Ik niet gelooft. geloof je op je woord. Wat was dat? Politie. Ja. Dag. Ja. Dag. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, Politie. Aandrijven! Verstandspolitie! Ja. Moeten we nog langer wachten? Tot de inspecteur Snell terug is. Zeg, brigadier, U stond op ons te wachten. Wie heeft u de tip gegeven? Inspecteur Snell kreeg een anoniem telefoontje. Mm -hmm. Van een man of vrouw? Ik ben bang dat ik niet de vrijheid heb om dat te zeggen. Daar is de inspecteur een kopje thee voor me halen, brigadier? Twee klontjes graag. Alleen één kopje thee, brigadier. Nee, ja, wel eens, ik, ik heb recht. recht op een kop thee. Jij hebt helemaal nergens recht op. Jij was altijd al diep gezonken, Gold. Maar grafschennis? Dat is toch het absolute dieptepunt? Wat zocht je? Fenton's gouden tanden of um, zijn zegelring? We hebben het u al gezegd, meneer Snell, Fenton leeft nog steeds. Hij leek me anders goed dood. Dat was Fenton niet, inspecteur. Dat is Warren, de vermiste bankbediende. Is dat zo? Dadelijk ga je me nog vertellen dat Warren een open hartoperatie heeft gehad. Ja, ja, ja, Warren is een hele leven nog nooit ziek geweest. Dat is vreemd, want Fenton wel. Hij had een heel zwak hart. Er was zelfs een pacemaker ingebracht en geloof het of niet, het lijk heeft een pacemaker. Oh. Fentons bloedgroep was A.B. Warrens is. Oh. Mag jij raden welke bloedgroep het lijk heeft? Abbe. Slimme jongen. Maar, maar, maar de tattooering, Er is geen tattooering. Niet zo vreemd. Ik heb het nagegaan. Fenton heeft zich nooit laten tatoeëren. Maar, maar, maar mevrouw Fenton. Zei... Ik heb het jou al eerder gezegd, Gold. Mevrouw Fenton is getikt. Uw thee, inspecteur. Ah, dank je, brigadier. Ik heb nog een opdracht voor je. Neem deze twee lijkenpikkers mee en maak proces voor op. Ja, Mevrouw Fenton. Doe open. De veranderen van tactiek. Maak de deur open. Ah. Heeft mijn noos, Ze heeft sinds gisteren helemaal post gehad. Ligt hier minstens 20 minuten. Kijk hier. Hier. Sommigen zijn drie weken aan. Hier. Het licht doet het niet. De hoofdschaak gaat naar Stadhuis. Hier. uit. Tof lakens over het meubilair. Alsof er de laatste tijd niemand heeft gewoond. Hé, Colby. Huh? Kijk hier eens. In deze kamer is het ook zo. Kale bedden. Afgedekt meubilair. Alles leeg en uh, ongebruikt. Daar heb je niks van. Hier. Hier heb ik iets. Het is een drie weken oud exemplaar van de, van de West Westaan. En hier is iets met rode inkt omcirkeld. Verrek, jong. kijk, kijk dit is. Dat is een verslag van Ventens dood. Geef hier. Onmiddellijk na de begrafenis vloog de zo smachtelijk getroffen weduwe, wiens gezondheid al langere tijd de wensen overliet, naar Australië om haar ouders in Melbourne op te zoeken. Naar Australië? Ja, en hier is de foto. Kijk, maar dan is onze mevrouw Fenton, mevrouw Fenton niet. Waarom? Dat zou ik wel eens willen weten. Waarom? Waarom doen alsof je de arme weduwe van Fenton bent? Alleen om ons het lijk te laten opgraven? Alleen om ons aan de politie over te leveren? Nee, nee, nee, nee. Zij heeft ons belazerd. De enige die plezier van haar heeft gehad, was Colby. Hij heeft dat de, heb ik niet. Beste stommer. Nou, zijn er nog boodschappen, Dolly? Mevrouw Warren heeft gebeld. De oude moeder Warren. Nou, ik hoop dat je haar met respect hebt behandeld. Ze is de enige klant die we nog hebben. Vergeet het maar, ze wil dat we ophouden. Wat? Waarom in vredesdaan? Ja, dat zei ze niet. Misschien heeft ze iemand gevonden die net zo slecht is als wij, maar goedkoper. <lacht> ik deed het gratis. Toch raar dat ze ons de bond heeft gegeven. Ze had toch niets te verliezen als we doorgingen met het zoeken naar haar zoon. Hé, hey, wacht, wacht, wacht, wacht. Ik heb het. Ik zal jullie zeggen waarom. Ze wil ons uit de buurt hebben, want haar lieve zoontje is teruggekomen. En ze wil niet dat iemand dat weet. Waarom mag niemand dat weten? Omdat hij die bank beroofd heeft. En hij verstopt zich nu in dat huis, tot hij het land had. Wat een onzin. Onzin, hè? Nou, laten wij er maar eens naartoe gaan en het uitzoeken. Als Warren wil dat wij onze mond houden, gaat hem dat geld kosten. De hand van Warren. Ik wil niet dat u langer maar naar zo'n zoekt. Omdat u terug is, nietwaar? Nee, natuurlijk niet. Dan mogen we best even binnenkijken. Nee, Kom, komie. Eh, Laat u hem, Kom terug, u bent in mijn huis. Kom terug. Ik ga maar naar huis uit, ongeblikkelijk. Met u wel even, walbo. Wal? Kijk nou, zeg. Daar hebben we het wandelend lijk uit huizen Fenton. Zo. Wie bent u? Goeiedag, meneer Warren. Mijn naam is Gold. We hebben op u gezocht. Oh, hallo, meneer Gold. Ah, wat een plezierige verrassing. Hoe maakt u het mevrouw Fenton, of hoe u er het nog heten mag? Hallo, meneer Gold. <laughs> Uw check was niet gedekt. Ik wilde u het geld met de, met de post overmaken. Oh, en naar welk adres? De gevangenis waar Colby en ik onze straf moeten uitzitten wegens grafschijners. Mm -mm. Ik denk dat we recht hebben op enige uitleg. Er is geen tijd om het u uit te leggen. Ga weg en vergeet dat u ons gezien hebt. Ik betaal u wat ik u schuldig ben. En nog eens 15 mil extra. Je kind huilt, Warren. Ja, dat, dat weet ik, ja. Benningtons bank. Geheim. Geef <coughs> pincode. Uh. Geef pincode? Het is computerfraude. Ik had gelijk. Twintig mil. En verder geen vragen. Twintig duizend. <laughs> Kom nou, wat het ook is. Het moet veel meer waard zijn. Wat zou jij zeggen van tien jaar achter de tralies, Colt? Is het putter snel. Ah, u bent precies op tijd. Ik wilde juist de politie bellen. Deze twee willen Bennetons bank beroven. En denk je dat ik dat niet weet, stomme idioot? Wat? Wij hebben dit huis al weken in de gaten gehouden om Warren te kunnen arresteren. Een val. Dat wist ik niet. Weken van zorgvuldige planning zijn aan de knoppen door jullie stompzinnige bemoeizucht. Maak dat je wegkomt, voordat ik je weer laat arresteren. Ja, natuurlijk. We gaan ook. We gaan ook kom ik. Al snel ons dat verhaal over Fenton's pacemaker had verteld, hm? voordat wij het lichaam gingen opgraven. Maar ja. we er nooit aan begonnen. Hè? Ik besef plotseling wat er aan de hand is. Kom mee, we gaan terug. Wat nou weer? Moet ik mijn mannen roepen om jullie te arresteren? Welke mannen? Ik zie niemand. Ze staan verdikt opgesteld. Helemaal niet, is het snel? Dus nou? U bent hier helemaal alleen. Waar heb je het over? Ah, ik ben ontzettend stom geweest, hè. Waarom wilden ze dat wij het lijk gingen opgraven, zodat zij ons konden betrappen? Luister, Colby, stel je eens voor dat een van die politiemannen een stout jongetje was. Niet grijp graag vingertjes met die van mevrouw Fenton in een visaakje verwikkeld waren. <laughs> maar over vingertjes gesproken, ik... Ik kies. dat is een smaakvol kleine zegelving die u er draagt, is het te snel. <coughs> Lijkt op de ring die ik zag aan de vingers van het lijk, toen ik op zoek was naar niet bestaande tatoeeringen. Er staan zelfs dezelfde initialen op. J.F. John Fenton. Wel, de politie, Colby. En als ze nog een eerlijke agent in voorraad hebben, vraag dan of ze die hier naartoe willen sturen. Oké. Okay. Wacht even, Wat? Wacht nou even! Wat nou? Nee, vertel het ze niet. Waarom niet, lieveling? Er is meer dan genoeg voor iedereen. En we kunnen het niet hebben als ze de zaak nu bederven. Lieveling? Jane is een intieme vriendin van mij. En wij gaan de bank oplichten. Wat zei ik je? Ja? Ga verder, inspecteur. Nee. In het kort. Het gaat om het intikken van cijfers in een volgorde die alleen de bankcomputer weet. Nee, nee, nee, zo eenvoudig is het niet. Je moet eerst. Een als e je bood worm, ga het nou niet weer uitleggen. Het belangrijkste is dat bijna meneer Fenton niet alleen een wiskundige genie was, maar ook een scheurk tot op het bot. Om een lang verhaal kort te maken, hij ontmoette Warren in hun computerclub en ze staken de koppen bij elkaar. Ja, uh, Fenton en ik hebben de pincode uitgerekend. Ja? Uh, ik weet niet hoe we dat gedaan hebben, want dat behoort tot onmogelijkheden. Uh. <laughs> maar ja, nu kunnen we in het hart van de computer komen en opdracht geven om elk bedrag te laten overmaken naar een bankrekening die wij gekozen hebben. Dat is schitterend. Uh -huh. Ik moet even gaan Dan zitten, zeg. Ik word wat zwak in mijn knieën. Ja, met uh, gebruik van het geld dat Fenton zijn klanten afhandig had gemaakt. heb ik moedermaatschappijen gesticht in Zwitserland en geheime bankrekeningen geopend. Oh, zo zeg. Op uh, die bewuste vrijdagavond ging ik van de bank naar het vliegveld. Ik had bij Fenton een cassetteband voor mijn moeder achtergelaten. En Fenton zou me over de telefoon willen afspelen. En zo zou ze dan weten dat ik een paar dagen weg was. En ook vroeg ik erom mij de volgende maandagmorgen bij de bank ziek te melden. Maar ja, mijn moeder heeft die boodschap nooit gekregen. Fenton kon niet tegen de spanning, was op de rand van een zenuwinstorting. Ja, toen een van zijn klanten achter de verduistering kwam en dreigde om de politie in te schakelen, toen brak er iets in hem. Hij pleegde een zelfmoord. Fenton vertrouwde niemand met de pincode. Nee. Hij krast het aan de binnenkant van zijn zegelring, die hij nog om had toen ze begroeven. En hoe raakte u erbij betrokken? Ik werd geroepen voor de zelfmoord. In de studeerkamer vond ik de cassetteband en andere documenten. Toen ik de astronomische bedragen zag waar het om ging, die ik vergeleek met mijn ambtenaren salaris. Besloot u om het bewijs achter te houden? Ik besloot dat de weduwe al genoeg geleden had en vond het niet nodig te vertellen dat haar man een crimineel was. In plaats daarvan ging ik naar het vliegveld en ontmoette Warren toen hij terugkwam uit Zurich. En ik stelde hem voor hem een nieuwe partner te zoeken die meer voordelen bood dan Fenton. Hij ging akkoord, dus we hoefden alleen nog maar de zegelding te hebben. En ik dacht onmiddellijk aan jullie. Ja, en u was erg blij dat wij erin tuinden. Gebrandmerkt als grafschenners. Kom nou, niet zo haatdragend. Ik ben bereid om jullie een bijdrage te geven. Nou, met het geld van een ander. Vreet jij je bijdrage maar op. Ik wil er niets mee te maken hebben. Wacht, wacht om nou even. Wacht, je hebt er geen idee van over welke bedragen we praten. Ik wil het niet weten, en het kan me niet schelen ook. We hebben het niet over een paar luizige rotcenten. We hebben het over miljoenen. 1 miljoen. Ah, en hoe delen we dat? Gelijk. Worn heeft vijf Zwitserse maatschappijen opgericht. De computer zal 2 miljoen naar elke maatschappij overmaken, dus jij krijgt je deel. Akkoord? Alsjeblieft. Zeg ja, Robbie, in godsnaam. Akkoord. Laten we dan beginnen. Zit het programma er al in, Warren? Uh, uh, ja, Ja, hij, uh, hij wil alleen nog de pincode. Daar gaat hij. Zegelding. Nummers intikken. Pincode geaccepteerd. Wat nu? Op de, de Enter-toets drukken. De computer zal dan automatisch 2 miljoen... Welk van de vijf rekeningen overmaken? En direct daarna dan wordt alles uit het geheugen gemist. Goed. Mevrouw, mijn heren, hierbij verklaar ik ons alle miljonair. Hey. Ja. Oh. Dat is dat. De perfecte misdaad. En. Hoe voelt het aan om rijk te zijn? Ik voel me uitstekend. Nee! Ja. Nee! Warm, wat heb jij? Die rekeningnummers. die zijn helemaal niet van ons. Wat bedoel je? Dat ik zeg, dat geld dat is niet door onze rekening overgemaakt. Dat is naar iemand anders gegaan. Wil je zeggen dat iemand anders onze 10 miljoen heeft? Ja! Kijk ja, nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee. jij hebt, Jij hebt het programma veranderd! Helemaal niet! Kijk kerel! Jij, ja, jij ja, hebt het programma veranderd! Nee. Hoe kan dat nou? Ja, Dini had het programma, ik niet. Ja, gelijk. Ik heb het programma steeds in mijn bezit gehad. Weet je dat zeker? Ja. Als jij mij verraden hebt... Jij had die programma schrijven het eerst. Jij moet hem veranderd hebben. Ik? Ik weet geen moeder van computers. Ik wel dan. Deel jullie. <laughs> jullie doen allemaal mee aan dit spelletje, hè? Wat? Jullie proberen alleen maar Colby en mij te belazeren. Jullie zoeken het maar uit. Ik ga daar vandoor. Maar, maar we zijn toch allemaal verliezers? Niet allemaal. Eén van jullie heeft de zaak verdonderd. Maar zo eenvoudig kom jij niet van me af, meneer Snel. Ik? Ja. Het is worm. Wat? Het is dat loeder van een worm. Oh dat zwijnen. Dat zei u al, meneer Koby. Ik dacht dat er in Zwitserland alleen maar sneeuw lag. Wij hebben hier alle soorten weer. Het glas van de brigadier is leeg, schat. Oh ja, nog wat champagne, brigadier? Nee, nee, nee, dank u, mevrouw. Ik heb dienst, en wij moeten met het volgende vliegtuig terug naar Engeland. Schenk mij nog maar eens in, Jane. Zolang we kunnen, moeten we er maar plezier van hebben. Ik denk niet dat ze in de gevangenis champagne schenken. <lacht> Hoe heeft u ons gevonden, brigadier? Inspecteur, snel meneer. Hij werd betrapt toen hij in beslag genomen goederen probeerde achterover te drukken. Hij bood aan om alles te vertellen over de verduistering van die 10 miljoen, bij Benningtons Bank, waar we al maanden lang achteraan zaten. Ja? We spoorden iedereen op die ermee te maken had gehad, behalve u en mevrouw hier. We kregen een tip dat er hier in Zwitserland een Engels stel in een duur hotel woonde dat op erg ruime voet leefde. Dus ik nam het eerste vliegtuig. Hmm. Kan ik u misschien iets te eten aanbieden, brigadier? Kijk eens, we hebben hier uh, Russische kaviaar, Schotse zalm... Nee, nee, nee, en... dank u mevrouw. We moeten nu echt weg. U zei dat u vroeger computerprogrammeur was, meneer, hmm. waardoor u in staat was om de programma's schijf te wijzigen. Maar wanneer begreep u dat mevrouw hier niet de echte mevrouw Fenton was... en dat alles in scène was gezet? Het was die nacht dat hij bij me bleef om mij te beschermen tegen de geest van mijn man. En hij heeft toen het huis net iets te grondig doorzocht. Ja, ik vond dat krantenartikel over de dood van Fenton... en las dat de echte weduwe naar Australië was gevlogen. Ja. Ik uh, confronteerde Jenna mee en liet haar de waarheid vertellen. Mm -hmm. Ze bood bij de helft van haar aandeel als ik mijn mond hield, maar... Later die nacht, toen we vrienden werden, <laughs> kwamen we beiden tot de slotsom... ...dat we liever de hele 10 miljoen hadden dan een klein deeltje. Ja. Dat begrijp ik, meneer. Weet u, brigadier, er is nog steeds een heleboel geld over. En ja, dat met iemand delen is veel aantrekkelijker dan naar de gevangenis gaan. Toch niet nog een klein glaasje, brigadier? Nou, misschien nog eentje, meneer. Ach, luister eens naar die regen. Dat doet me aan Engeland denken. Hmm. Troosteloos, somber en saai Engeland. Wat zei je, Jane? Schotse zalm. Ja. Russische caviar. Ja, ja, ja. Ik zal wel aan de smaak moeten wennen. <lacht> <lacht> U hebt geluisterd naar Graf Schennis Een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield En vertaald door Eelco Zwart De rolverdeling Colby, een privédetectief, Stuart Plezier Gold, Colby's baas, Pieter Luts; Dolly, een secretaresse Gusta Gerritsen Mevrouw Fenton, Marielle Violet Mevrouw Warren, Lies de Wind Inspecteur Snel, Hans Pauls, Een rechercheur, Wim de Meijer. En George Warren, Olaf Wijnands. Technische realisatie, Tom Brudon en Hans Boersma. Regie, Hero Muller.